Zes uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De ramp met de Fukushima kerncentrale in Japan... valt in dezelfde categorie als die in Tsjernobyl 25 jaar geleden. Het Japanse nucleaire agentschap heeft na aanleiding van nieuwe cijfers... over de vrijgekomen straling het niveau verhoogd. Van vijf naar zeven, het hoogste voor nucleaire incidenten. Het betreft het moment waarop de meeste straling vrijkwam. Wel is er in totaal minder straling vrijgekomen dan in 1986 in Tsjernobyl. De gearresteerde president Bakbo zal in Ivoorkust voor de rechter moeten komen. Dat heeft de gekozen president Ouattara gezegd na de arrestatie van Bakbo. Die werd gisteren na een bloedige strijd van vier maanden opgepakt... in de bunker waar hij zich had verschanst. Ouattara wil ook dat er een waarheids- en verzoeningscommissie komt... om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. Pensioenfondsen weten niet precies hoeveel geld ze kwijt zijn aan beleggingskosten...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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 12 april, goedemorgen. Laurent Bakbo werd flink in zijn hem gezet... om aan te geven dat hij toch echt geen president meer is. Bakbo werd gisteren uit zijn bunker gehaald en opgepakt... met uh, stevige hulp van Franse militairen. Het laatste nieuws uit die voorkust... krijgt u straks van onder andere correspondent Pauline in Abidjan. Over de grote rol die de Fransen speelden... praten we met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. En Steven Ellis van het Afrika Studiecentrum in Leiden... is uh, onze gast na half acht. In Af en de Rijn gaat het uh, winkelcentrum De Ridderhof vandaag weer open... Op onze verslaggever is daar vanochtend. Over de nasleep van het drama van afgelopen zaterdag... praten we na acht uur nog eventjes met de burgemeester Eenhoorn van Alphen. Pensioenfondsen zijn niet helemaal duidelijk over de kosten die zij berekenen. En misschien weten ze het zelf wel niet eens. Zijn onze pensioenen verpakt in één grote woekerpolis of ligt het anders? Gert-Jan Dennekamp legt het straks uit. En nu hoort Geert Groot-Koerkamp over die aanslag in Minsk spreken ze dadelijk ook een ooggetuige in de hoofdstad van Wit-Rusland. En de kernramp bij Fukushima, je hoorde dat, valt nu in dezelfde categorie als die in Tsjernobyl. Terwijl toch minder straling is vrijgekomen. We gaan zomaar eens vragen hoe dat zit. Rusland eert Yuri Gagarin, die vandaag 50 jaar geleden als eerste mens de ruimte in werd geschoten. En de HEMA komt vandaag met bedrijfsresultaten. die zijn belangrijk voor het bedrijf, want het staat in de verkoop. En de koningin begint straks aan haar staatsbezoek in Duitsland. Dat en meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. kunt u zelfs meekijken via de webcam. En als u vragen heeft of opmerkingen, ga dan naar Twitter. Ons adres daar is NOS Radio 1. Ja, de ramp met de Fukushima kerncentrale in Japan... valt dus in dezelfde categorie als die van Tsjernobyl, 25 jaar geleden. Dat heeft het Japanse nucleaire agentschap gezegd... naar aanleiding van nieuwe cijfers over de vrijgekomen straling. Based on the information of the March 18th, said, uh, we concluded that the accident severity level to seven, but the amount of the release of the radioactive substances is 10% of that of the Chernobyl, which is at par of the INES scale. Nou, dat hoort u, Japan wijst erop dat er in totaal minder straling is vrijgekomen dan in Tsjernobyl. De cijfers zeggen niets over de huidige situatie, maar over het moment dat de meeste straling vrijkwam kwam, helemaal in het begin. Die was zo hoog dat er sprake is van een ramp in categorie 7, op een schaal van 1 tot 7. Tot nu toe zat Fukushima in categorie 5. Politie en justitie hebben maandagavond opnieuw de woning doorzocht van Tristan van der Vlees en Alfa aan de Rijn, maakte de hoofdofficier van justitie Kitty Nooy gisteravond bekend. Op dit moment is er een huiszoeking gaande in het huis van de dader. Wij hebben daartoe opnieuw aanleiding gevonden omdat we alles van die dader willen weten. Dat betekent dat er op dit moment uh, wordt gezocht naar bijvoorbeeld boeken die hij leest, aantekeningen die hij maakt, video's en dvd's die, die hij bekijkt. Dus alles wat ons informatie kan geven over zijn profiel, over zijn achtergrond, over wat hij de laatste maanden heeft gedaan, daar wordt op dit moment naar gezocht. Afgelopen zondag zei Nooi nog tijdens een persconferentie dat Tristan van der Vlis in 2003 met een luchtbuks in zijn eigen voet zou hebben geschoten. Nu zegt ze dat dat niet klopt. In 2003 um, heeft hij de luchtbuks uh, uit de garage of uit het woonhuis van zijn vader gehaald op verzoek uh, van een vriend. De, uh, daar is hij mee op straat geweest. En het is niet uh, Tristan van der Vee die heeft geschoten in de voet... maar het is een vriend van hem, hè, dus wel in zijn omgeving... die de luchtbux heeft aangepakt en in de, in de voet van weer iemand anders heeft geschoten. Volgens de hoofdofficier zijn er aanhoudingen verricht... in verband met dreigingen die zijn geuit. Daarnaast kan ik u vertellen dat wij weer twee aanhoudingen hebben gedaan... van uh, mensen die menen via internet of op een andere manier uh, te, te dreigen met... we hebben een explosief daar, of we gaan in die winkel of in dat winkelcentrum schieten. Ik kan u verzekeren uh, dat niet alleen de politie Hollands Midden- en Haaglanden... maar ook een landelijk korps dit soort mensen volgt en in de gaten houdt en aanhoudt. Ik kan u ook verzekeren uh, dat die mensen lang niet zullen thuis slapen... en dat ze in het slechtste geval ook nog de rekening van de politie thuis krijgen. De gemeenteraad in Alphen aan de Rijn heeft gisteravond een speciale vergadering gehouden over de schietpartij in het winkelcentrum. Eerst werd er een minuut stilte gehouden. Beetje bij beetje, beetje pakken de Alphenaren hun normale leven weer op. Vandaag gaat dus het winkelcentrum De Ridderhof weer open voor het winkelend publiek. President Alexander Lukashenko van Wit-Rusland heeft gisteravond het metrostation in Minsk bezocht, waar een bomaanslag werd gepleegd. Daarbij kwamen elf mensen om het leven en raakte vijftig gewond. Lukashenko zei dat hij er alles aan zal doen om de daders te straffen. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is zo'n aanslag in Wit-Rusland uitzonderlijk. Voor, voor Wit-Rusland is dit iets, iets heel nieuws, een hele nieuwe gewaarwording. We hebben de afgelopen jaren wel eens wat kleinere explosies gezien. In Minsk ook, waar wat gewonden bij zijn gevallen. Maar dit is echt van een, van een heel andere orde. In Rusland heb je natuurlijk geregeld aanslagen gehad. Vorig jaar nog in de metro, in januari van dit jaar, op een vliegveld. Maar daar leidt het spoor altijd naar de Caucasus. Daar heeft Rusland een lange geschiedenis van conflict. Daar ligt de bron van het meeste terrorisme in Rusland. De Russen hebben leren leven met die terrorisme. Maar voor de meeste Witrussen was dit echt ja, letterlijk een donderslag bij heldere hemel. De Wit-Russische Alona, die in Minsk woont en werkt, heeft veel geluk gehad. Normaal gaat ze namelijk met de metro naar haar werk, maar gisteren ging ze met de bus en passeerde dat getroffen metrostation. Ik was al hier take the metro, but today a bus. And uh, through the windows I could see that people are, people are wearing panic. Uh, there were people with blood on their faces or just on their arms. En toen ontdekten we dat er een explosie in de metro Station Otjabarskaya is een van de drukste metrostations in Minsk. En op het moment van de ontploffing was het avondspits. Veel mensen waren onderweg naar huis. Alona was erg ongerust of er ook bekenden van haar tussen zaten. Ik was absoluut schokt. Eerst wist ik niet wat er gebeurt. Dus ik begon parents, mijn ouders, mijn to mensen die ik weet ik was scherp dat iemand in de metro was. Het ooggetuigenverslag van Alona hoort u later deze uitzending. Zo dadelijk spreken we met haar. Na maandenlange strijd heeft Laurent Bakbo de handdoek in de ring gegooid. In een videotoespraak op een pro-Quadara zender... riep hij zijn aanhangers op de wapens neer te leggen. Ik wil dat we de armes dat we de partij van de crisis... en dat we het snel conclusie totdat Bakbo moest wel eerst met geweld worden gearresteerd. Urenlang werd zijn amswoning onder vuur genomen door Franse tanks en militairen. Ze trof het oud-president aan in een bunker. Bakbo en zijn gezin zitten momenteel vast in een hotel in de hoofdstad waar ook Wattada verblijft. Daar wordt hij beschermd door politiemensen van de Verenigde Naties. Wattada noemde de arrestatie een omgeslagen pagina in de geschiedenis van het land. Not de tourner une een douloureuse de son histoire. Tara zei ook dat de gearresteerde Bakbo zich zal moeten verantwoorden voor de rechter. Ondertussen gaat de strijd in Libië door. De opstandelingen weigeren namelijk het voorstel van de Afrikaanse Unie te accepteren om het conflict te stoppen. Volgens de voormalig Libisch ambassadeur in de Verenigde Staten, Ali Ajali heeft de Unie gefaald. Gaddafi is nu tijd En hij his zijn to naar verschillende landen. Trying to find a formula for the ceasefire, the mission I think has failed because there is nothing about what is the role of Gaddafi's family in the Libyan future. Hij zegt ook dat de opstandelingen nooit met het regime van Gaddafi zullen samenwerken. There is no way the Libyan can accept Gaddafi's families or part of his family, part of the Libyan future. There is no way. He is a dangerous man. He will never, he will never. Let Libiën enjoy anything, anything, as far as he is around. Gaddafi ziet een staakt dat vuren wel zitten en ging dan ook akkoord met het voorstel van de Afrikaanse Unie. Gaddafi's oud-minister van buitenlandse zaken Moussa Koussa heeft via een speech bij de BBC alle partijen opgeroepen om samen te werken zodat Libië geen tweede Somalië wordt. Het was trouwens de eerste publieke vertoning van deze moussa Koeser sinds hij eind maart naar Groot-Brittannië vluchtte. In New York wordt met man en macht gezocht naar een serie moordenaars. In korte tijd zijn negen stoffelijke resten gevonden. Rechercheurs werken 24 uur per dag aan de zaak om de dader te pakken. We willen dit brengen de levens van een aantal mensen... De politie heeft geen idee in welke hoek de dader gezocht moet worden. De seriemoordenaar zou eigenlijk iedereen kunnen zijn. Right now, right, for anyone to come out and say that it's a specific person, a specific occupation or a specific type, I think it is unfair and I think it, it's mere suspicion, it's mere speculation. All right? right now it could be anybody. De laatst gevonden dode zou het gaan om de 24-jarige prostituee Shannon Gilbert, die sinds mei vorig jaar wordt vermist. Maar het is nog niet zeker. Haar zus hoopt dat er snel antwoord komt. We were just hoping that the search would come to an end, however it may be. You know, we just don't know where she is at this point, and we don't want her to suffer. We don't want to be, we don't want her to be lost somewhere and not ever found. De lichamen lagen allemaal binnen een afstand van vijf kilometer van elkaar. Er Zijn gisteren op Long Island nog meer lichamelijke resten gevonden, maar het staat nog niet vast of die van mensen zijn. De vroegere topatleet Carl Lewis gaat de politiek in. Hij wil senator worden in de staat New Jersey. Dat maakte hij vannacht bekend. So that's why I'm here to announce that I'm going to run for state senate in the 8th district. And when I run, as you see my uh, record, I run to win. De 49-jarige Lewis is democraat. Zijn politieke spierpunten, zoals dat heet, zijn jongeren, ouderen en onderwijs. Carl Lewis wordt beschouwd als een van de succesvolste Amerikaanse sporters. Hij won negen Olympische plakken en acht wereldtitels. In november weten we of hij ook een senaatseerto wint. De NCRV-documentaire Longstay is de winnaar van De Gouden Tegel, de prijs voor de beste journalistieke productie van 2010. De tv-documentaire serie gaat over psychiatrisch patiënten die in een TBS-instelling uh, zitten, TBS-behandeling achter de rug hebben. Maar niet vrijkomen omdat ze te gevaarlijk zijn voor de samenleving. Ik heb zelf voor Longstay gekozen, omdat ik gewoon weet dat ik gevaarlijk ben. Ik probeer te wonen, vrij zijn binnen de muren. Dus geen koffie meer gooien. Niet meer uit de wc drinken. Hij is maar heb ik hem gestuurd? Stel je meestal dan ik? Ook de NOS won een tegel in de categorie televisie nieuws. voor de primeur met de brief van Klink over de PVV. Verder viel het vpro programma Argos twee keer in de prijzen. in de categorie nieuws en achtergrond. De tegel voor het grootste talent ging naar Marcia Nieuwenhuis van de pers. En de speciale Hofland-tegel ging naar journalisten van NRC Handelsblad en de Wereldomroep. voor hun onthullingen over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. En precies 50 jaar geleden werd de Rus Yuri Gagarin als eerste mens de ruimte ingeschoten. Met de Volstok 1-raket. Een historische en ook een politieke gebeurtenis. Want dat was, aan, wat, dat was het begin van de wedloop tussen Rusland en de Verenigde Staten. Maand later ging Alan Shepard als eerste Amerikaan de ruimte in. Shepard geeft toe dat Rusland met Gagarin ver op Amerika voorliep. Een kleine race tussen Gagarin en me who was really really close obviously their objectives uh, their capabilities for orbital flight were greater than ours at that particular point we eventually caught up and went past them Laatste Soyuz ruimtecapsule is vorige week vertrokken naar het ruimtestation ISS en heeft de naam Yuri Gagarin gekregen en ook het portret van de man staat erop ter ere van het 50 jarig jubileum dan nog naar het uh, financiële nieuws. De aanbedenbeurzen in New York begonnen gisteren nog optimistisch aan de week. Maar dat uh, positieve sentiment hield niet heel lang stand. Aan het eind van de handelsdag waren de winsten alweer grotendeels verdampt. Zowel de Dow Jones als de technologiebeurs Nasdaq sloten vrijwel onveranderd. De prijs van een vat ruwe olie daalde met 3% tot 109 dollar. Dan nog eventjes naar uh, Azië. In Japan zijn de beurs alweer open. De Nikkei staat momenteel op een verlies van ruim 1,5%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens beluisteren. U vindt de podcast op onze website.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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over zes is het. De geruchten gingen al een tijdje... maar het Olympisch Comité heeft nu echt bevestigd... dat de Britse band Coldplay gevraagd is om het openingslied te schrijven... voor de komende Spelen in Londen in 2012. Coldplay zou het lied ook moeten komen spelen... tijdens de openingsceremonie op 27 juli. Naast Coldplay zijn ook Josh Stone, Muse en Damon Albarn... van de Gorillas gevraagd voor die ceremonie. Koolpleverstad. Tien voor half zeven. We gaan naar Joris van der Kerkhof. Vanochtend in het noorden. Achter de tralies. En achter de tralies is ook veel de moois. Veenhuizen. Ja, Veenhuizen. Ik hoor vogeltjes en zo. Ja, Klinkt vrolijk. Ik zou denken, Veenhuizen. Dat is hier. hier over mannen. de bak. Ja, nou, daar rij je wel langs, maar je denkt van de huizen, dan zie je hier mannen in de bossen met ontbloot bovenlichaam... hard aan het werk, uh, hout aan het, uh, aan het, uh, aan het hakken en het zagen. Of uh, dronken mensen die hier op een of andere manier uh, bijgebracht worden... dat het leven toch uh, uit meer bestaat dan alleen alcohol. Of inderdaad gewoon gevangenissen. Uh, maar het zijn voornamelijk uh, bomen en uh, gras en takken en vogeltjes. En hele grote huizen toch ook... Maar uh, dat is maar een deel van, uh, van Veenhuizen... dat voor een uh, belangrijk deel uh, opgeknapt is. Uh, 60 miljoen is daarin uh, geïnvesteerd... en in de loop van de dag wordt het opgeknapte Veenhuizen uh, in gebruik genomen. Er komt een uh, brouwerij, de meest noordelijke brouwerij uh, van, uh, van Nederland. Er is een hotel en uh, er is het museum dat er al was. Uh, maar wat alleen maar, uh, wat alleen maar mooier uh, is geworden, schijnt geworden te zijn... Want dat kan ik allemaal nu nog, uh, nog niet zien. De komende uren rondgeleid uh, door Veenhuizen. En dan moet je eigenlijk het boek uh, Het pauperparadijs van Susanne Janssen erbij uh, hebben. Nou, dat heb ik dan ook voor een deel uh, in ieder geval. Het was windstil. De halmen op de dijk bewogen niet. Bij de ingang van de kerk stond de pastoor nog na te praten met een parochiaan. Ergens achter het huis, door de schuttingen en schuurtjes van de binnentuin heen... klonk het gehuil van een baby... Elisabeth hield van achter de vingerplant de situatie in de gaten. "Hallo allemaal," riep vader van buiten. Hij probeerde een opgewekte toon, maar zelfs vanuit hun verschansing konden de kinderen horen hoe zijn stem trilde. Met een hand boven de ogen tuurde hij door het raam naar binnen. Moeder prevelde een schietgebedje, haar blik strak gericht op de afbeelding van onze lieve Vrouw van altijd durende bijstand die boven de schoorsteenmantel hing. De Maagd met het kindje Jezus dat bijna zijn schoentje verloor bood haar gauw vast. De kinderen waren muisstil. Natuurlijk had vader ze gezien. Het huis was niet zo groot... dat je er zeven broertjes en zusjes... en een moeder in kon laten verdwijnen. Kleine huisjes, heel veel mensen... heel veel armoede... heel veel veenhuizen. Deze ochtend tot half tien een zoektocht. Niet alleen maar vogeltjes, niet alleen maar takken... waar je tegenaan kunt lopen. Niet alleen maar bomen. Maar heel veel nieuwe dingen, heel veel... Ja, dan moet ik echt via een tak ontwijken. Uh, Wat heel doe je veel daar uh, ontwikkelingen. <laughs> ja, ik loop dus door de bomen en de bossen uh, op zoek naar uh, de schoonheid uh, van Veenhuizen. En uh, uh, loop mee en, uh, en luister mee tot half tien. Nou, ze hebben er vast geen wegen. <laughs> <laughs> Joris gaat het wel vinden. U hoort uh, van hem vanuit het gevangenisdorp Veenhuizen. Goed. Um naar Suriname, de gebroeders Penaar. Waren Surinaamse wetenschappers, begin vorige eeuw wilden ze een... als lopen die uitgeven over Surinaamse indianen. Maar het manuscript raakte zoek. Het Museum voor Volkenkunde in Leiden vond het terug... vertelt de conservator Lauwe van Boekhoven. Het is een vloerig warm manuscript over de Caria cultuur Een Caribische cultuur die vandaag de dag ook nog steeds bestaat in Suriname. En wat staat er allemaal in? Er staat eigenlijk: geeft het ons een kijkje in de geesteswereld van de shamanen van Suriname. Want er staat allerlei informatie in: verhalen, maar ook informatie over constellaties, sterrenconstellaties. Er staat informatie in over uh, ja, goden, over uh, beschermgeesten. Gevoelige informatie dus ook? Ja, het is inderdaad informatie die eigenlijk geheim is, uniek ook wel. Uh, want niemand anders heeft dat soort informatie uh, verzameld in die vroege periode. En daarboven is het inderdaad informatie die heel krachtig is en die dus ook niet voor iedereen zomaar bestemt. Nou, deze collectie is bijzonder. Maar wat ook heel bijzonder is, er zijn drie mensen die hier staan, twee vrouwen en een man. De ma Ik zal een foto op internet zetten, maar de man is gehuld in een... Een kostuum, een rode blouse met een rode omslagdoek. En wat heel bijzonder is, is die versiering van kraaltjes. Dat is een Indianen, hè? Een opperhoofd. Mag u dat zomaar dragen? Ik wel, ja. Want u bent een opperhoofd. Ja. Daar is mijn grootvader. Dat is uw grootvader? Ja. Dat is een, het staat in een van die boeken. Ja, dat grootwerk van de gebroeder Spinner... dat ja. verdient echt heel veel respect. Omdat... Ontzettend veel verloren is gegaan reeds van ons, Caraïbische indianen. Dat is een foto van? Een foto van een van de gebroeders. Een blonde man? Ja. Met een brilletje? Ja. Hij ziet er niet uit alsof hij elke dag de jungle intrekt. Uh, nee, veel? nee, nee. Zij waren een van de weinigen. Waarom is er zoveel verloren gegaan? Mocht dat niet van de missiebroeders of zo? Ik vind het heel erg slecht wat ze aan het doen waren... om mijn voorouders of mijn ouders te verbieden... om de jongere generatie niet... Te informeren voor wat betreft het werk van de, onze sjamaan. Daarom zijn er heel veel verloren gegaan ook. Dus u bent heel erg blij dat dit er is? Ontzettend. Heel erg. Wat staat erin wat voor u van belang is? Ja, je bent de dokter. Je bent... Dus er staan medische dingen in? Ja, je ja. bent de advocaat. Dus er staan dingen in over het recht? Alles staat erin. De shaman is alles in het dorp. Nou hebben we dit. Het is een uh, vrij grote collectie. Allerlei kaarten... Geheime informatie. En nou willen ze dat naar Suriname terugbrengen en er een boek van maken. Maar het is toch geheime informatie? Belangrijke dingen staan hierin... wat absoluut niet zomaar naar buiten mag gaan. Gebeurde dan ongelukken? Kan. Uh, je moet weet hebben van iets om daarmee om te gaan. Want je dan kan anders? niet in een auto zitten en je, je hebt Ik geen rijbewijs. Wat zou er mis kunnen gaan? Het verkeerde recept of zo? Je kan ziek worden. En ja. verder? Doodgaan. Nou ja... Begraven. Dan houdt het op. Ja, het dat is op. wel ongeveer het ergste wat er kan gebeuren, ja. ja. Dus dat moeten we nee. niet hebben. En... Nee, dat moet... daarom mag je niet zomaar aan alles komen. Aan het werk van de shaman. Dus dat moet mevrouw van Broekhoven uit gaan zoeken met jullie? Ze moeten iemand hebben die een beetje weet van heeft... wat er allemaal in staat. En dat is niet uh, makkelijk werk, hoor. En wie is die persoon? Weet ik niet. Ik heb me laten vertellen... Dat u de liederen nog kent. Is dat zo? Ik wil eentje horen. Jotel, ketel, leo. Anamore, parasol. Mi, tammejoe, patal, sepel, Zo werden wij toegezongen vanuit het Museum voor Volkenkunde. Een bijdrage was dat van verslaggever Trudy van Rijswijk. Het NLS Radio 1 -journaal. Sport. Andries Jonker heeft gisteren zijn eerste training geleid... als hoofdcoach van Bayern München. Hij was de assistent van Louis van Gaal bij Bayern... maar is zondag na het ontslag van Van Gaal tot eerste man gepromoveerd. Tot het eind van het seizoen. Het vertrouwen in Jonker is groot, voorzitter Karl-Heinz Roemenieke... Ik geloof dat Andries Jonker een heel klare mening, een heel klaren plan heeft. En dat we hem met deze afgave betrouwd hebben, heeft ook een klaren grond. Dat is geen ad hoc geschichte, maar we wilden een man hebben... die hier die verhoudingen ook kent. Je hoort dat Jonker heeft niet alleen een duidelijke voetbalvisie heeft... Dus maar hij kent ook de verhoudingen binnen de club goed. En dat was een nadrukkelijke wens van de clubleiding. Jonker heeft zelf wel even moeten nadenken over deze troonopvolging. Ja, goed, dan, dan speelt mijn uh, relatie met Louis van natuurlijk een hele, hele grote rol. Dus ik heb dat uh, verzoek uh, meegenomen naar huis. Ik heb mijn vrouw overlegd. Ik heb Louis gebeld. Nog een keer met mijn vrouw overlegd. Ik heb Louis nog een keer gebeld. En dat die tweede keer heeft gezegd... Uh, moet je horen, als ik in jouw schoenen stond, dan zou ik het doen. Alles in overweging nemen. En daarna heb ik doorgevraagd. Uh, ja, ik vind het enorm belangrijk dat onze relatie goed blijft. Nou, dat we hebben wel hoog en wel laag bezworen dat uh, dat geen enkele invloed heeft. En ja, dat was eigenlijk voor mij voorwaarde om überhaupt ja te kunnen zeggen. Het wil niet zeggen dat Van Gaals ontslag als een verrassing kwam. Jonker en Van Gaal hadden al een tijdje in de gaten dat het er bij Bayern hard aan toe kan gaan. We hebben vorig jaar in het succesjaar al binnen enkele weken geleerd dat Bayern München echt een club is waar je moet winnen. En als je niet wint, ja, dan dreigt ontslag. Dat was al binnen een paar weken in ons eerste seizoen. Dus het is ook niet zo dat, dat we niks verwacht hadden we wisten wel degelijk wat er komen ging. Jonkers opgave is trouwens niet simpel. Hij heeft vijf wedstrijden om alsnog een plaats in de Champions League te verdienen voor volgend seizoen. Dan moet de ploeg Hannover voorbij en misschien zelfs bij Leverkusen. En zondag is die ploeg de tegenstander. Sterspeler Arjen Robben ontbreekt. Die kreeg zaterdag rood vanwege een belediging van de scheidsrechter en is ook uh, geschorst. Jonker is ook niet zo blij met het gedrag van Robben. Ja, uh, ik vind daar hetzelfde van als Arjen Robben. Ik heb er vandaag nog met hem over gesproken. Hij vindt dat dom van zichzelf.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 Nou, zondag dus eerst maar winnen van Bayern Leverkusen. Volgend jaar is Andries Jonker trouwens al geen hoofdtrainer meer van Bayern München. De club heeft in Joep Heinkens al een trainer voor de komende seizoenen gevonden. Radio 1 Het NOS-journaal. Half zeven, hier is door op Megens. Goedemorgen. De ramp met de Fukushima kerncentrale in Japan... valt in dezelfde categorie als die in Tsjernobyl 25 jaar geleden. Naar aanleiding van nieuwe cijfers is het niveau verhoogd van vijf naar zeven. Het hoogste niveau voor nucleaire incidenten. In totaal is wel veel minder straling vrijgekomen dan in Tsjernobyl. De gearresteerde president Bakbo moet in die voorkust voor de rechter komen. Dat heeft de gekozen president Watara gezegd op tv. Hij wil ook dat er een waarheids- en verzoeningscommissie komt om meldingen van misdaden tegen burgers in de afgelopen maanden te onderzoeken. Pensioenfondsen weten niet precies hoeveel geld ze kwijt zijn aan beleggingskosten. Volgens de autoriteit Financiële Markten zijn de kosten per jaar... anderhalf tot 3 miljard euro hoger dan in de jaarverslagen staat. Dat leidt tot lagere pensioenen. De manier waarop vermogensbeheerders kosten in rekening brengen voor het beleggen... moet doorzichtiger worden, zegt de AFM.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 De dagen daarna is het overwegend droog, met ruimte voor zon... en geleidelijk aan weer iets hogere temperaturen. ANWB-verkeersinformatie met twee files op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Purmerend Noord en Alfred Weidewormer 5... en op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... tussen Knopen Terbrechtseplein en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen... of...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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Op enkele kazernes zijn de afgelopen dagen de gemoederen onder militairen... zo hoog opgelopen dat er sprake was van agressie en ongehoorzaamheid. Aanleiding zijn de bezuinigingen die vrijdag bekend zijn gemaakt. Althans, dat zeggen de militaire vakbonden. En die maken zich dan ook zorgen over de situatie. Wim van den Burg van de vakbond AFMP, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gebeurd, meneer Van den Burg, op die kazernes? Nou ja, we hebben begrepen dat een aantal mensen uh, ja, de mededeling uh, ten aanzien van de bezuinigingen niet echt uh, goed konden uh, ja, verwerken. Uh, en daardoor, ja, in feite ze zelf niet meer onder controle hadden. En uh, ja, dat heeft geleid tot hier en daar wat uh, vernielingen. Helaas, moet ik zeggen. En was dat uh, op zoveel plaatsen en zo intens dat uh, u daar rugbaarheid aan heeft moeten geven? Ja, want uh, het zit natuurlijk op de lo die locaties die natuurlijk het meest getroffen zijn. Uh, dan moet je er te denken aan uh, bijvoorbeeld uh, Wezep, uh, aan Oorschot, uh, aan Havelte, Gilzerijen, uh, Al die eenheden waar militairen zitten die vrijdag te horen hebben gekregen. ja Dat hun toekomst met ene pennenstreek uh, eigenlijk uh, weg is. Mm -hmm. uh, ja, Dat heeft natuurlijk tot heel veel emoties uh, geleid. Ja, dat kan ik me voorstellen, maar wat is er gebeurd? Zijn er dingen stuk gemaakt? Waar, waar, waar moeten we aan denken? Nou, hier en daar zijn wat ruiten gesneuveld. Er zijn plannen om blokkades op te richten. En wat wij natuurlijk als vakbonden willen, is natuurlijk dat onze, onze leden in actie komen. Maar wij willen dat uiteraard wel gecontroleerd. En binnen de wettelijke grenzen, daar zijn zeg maar middelen genoeg voor als vakbond die je kunt hanteren. En het laatste wat we willen is dat mensen, zeg maar, als ze zichzelf niet meer onder controle hebben. Ja, de wettelijke grenzen zijn over, worden overschreden. Want als het gaat om militairen, uh, die hebben te maken met een militair straf en terugrecht. Uh, dat is vrij strak. En wij voelen er helemaal niks voor om onze mensen in een situatie te brengen... waarbij ze een risico lopen om, uh, om bij wijze van spreken, uh, gestraft te worden voor hun gedrag. Ja. Nou, zegt Defensie van niks te weten. Bijeenkomsten zouden rustig zijn verlopen. Wat is de omvang dan van die, van die agressie? Nou, die agressie heeft gelukkig uh, niet een hele grote omvang. Uh, en natuurlijk is het zo, op het moment dat de minister ergens op een relatie komt op een locatie komt met uh, de CDS, dan zal het ongetwijfeld rustig zijn. Uh, want uh, ja, mensen zijn respectvol, militairen zijn respectvol... naar uh, de politieke leiding en de militaire leiding. Maar ja, als die weg zijn uh, en uh, de emoties uh, krijgen de vrije loop... Ja, dan gebeuren soms dingen die, uh, die je niet zou willen. Maar u maakt zich dus zorgen, meneer Van den Burg. Ik maak me vreselijk veel zorgen, uh, want... Uh, nou ja, goed, je zal uh, maar worden geconfronteerd met het feit uh, dat je hele toekomstperspectief in de ene keer uh, weggaat. Uh, ja, oké, okay, je... maar u maakt zich zorgen over of er nog meer agressie plaats, zoveel? Ja, precies. Uh, en daarom willen wij als, uh, als vakbonden, wij willen dat, uh, nou ja, het verschrikkelijk woord vind ik dat, kanaliseren, maar we willen uh, de onrust die onder personeels personeel is in ieder geval uh, met elkaar uh, bespreken. We willen ook met elkaar spreken op welke manier wij uh, uh, de actie kunnen voeren, want... Uh, wij hebben al, uh, natuurlijk eerder gezegd afgelopen vrijdag, voor ons zijn gedwongen ontslagen uh, onacceptabel. Ja. Uh, dat is ook het grootste probleem natuurlijk. Hè. Daar zit ook de meeste pijn. Mensen uh, voelen zich afgedankt en in de steek gelaten. Nou, dat gevoel proberen we weg te halen. Wij weer proberen uh, te zorgen dat mensen niet gedwongen worden ontslagen. Dat er een goed sociaal, pla goed sociaal plan komt. Zodat mensen ieder weer wat toekomstperspectief hebben. Ja, u zegt, we willen het kanaliseren. Moet u niet oproepen om dat te laten, uh, postbodes? Gaat er ook niet verliezend rond. Verscheuren de posten nee, ook niet. niet. Wij, zullen dat, wij zullen onze mensen ook uh, wat toch sterk afraden om dat te doen. Maar uh, mensen uh, gaan, uh, met hun soms, uh, gaan emoties met, uh, met mensen aan de haal. Uh, en uh, dat is natuurlijk op zich niet, uh, niet goed te praten. Maar het is wel begrijpelijk. Uh, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je verwacht uh, dat je een hele carrière kunt, uh, kunt volgen. En dat uh, je een zekere toekomst hebt. Uh, en dat wordt gewoon heel koeltjes. Uh, Eén keer een haal doorheen gezet. Uh, en je krijgt ook niet het idee dat er maar iemand je, uh, om je bekommert. Terwijl, maar uh, dat een jaar geleden nog. Uh, je werd uh, in feite bewierd ook vanwege het feit dat je zo professioneel was. Dat je je werk goed deed. Dat je zelfs voor die organisatie uh, desnoods uh, je eigen leven wilde geven. En dan nu, en dat is een soort boekhoudkundige truc, wordt afgedankt. Ja, dat, uh, dat zorgt natuurlijk voor emoties. Nou, nou ja, en u gooit er nog even een schepje bovenop, hoor ik zo, meneer Van den Burg. Ja, want wij vinden natuurlijk gewoon dat het gedrag van de defensie echt niet door de beugel kan. Nee, maar u zegt tegelijkertijd dat het gedrag van de militairen ook niet door de beugel kan. En misschien is het dan niet verstandig om daar dan zo op deze manier nog wat bij nee, te doen. Nee, nee, goed, ik vind dat de boosheid, die, die mag best uitgesproken worden. Ja. Wat wij natuurlijk afkeuren is dat er vernieuwingen plaatsvinden. Wij moeten acteren. Die boosheid mag uh, ook, daar mag ook ruimte voor zijn. Maar we willen dat wel gewoon bitter met elkaar doen. En we willen uh, met alle energie die nu uh, in de militairen en in de vakbonden is... zorgen dat uh, een goed sociaal plan komt voor de militairen. Dat is onze opzet. Uh, maar we begrijpen heel goed dat heel veel militairen... Uh, en trouwens ook burgerpersoneel bij Defensie... op dit moment heel erg boos is. Ja. Nou bent u onderweg naar de Johannes Postkazerne in Havelte om de militairen toe te spreken. Hoe staan ze er daarvoor? Nou, we gaan dat straks uh, meemaken. Uh, ook daar zijn, is hier en daar wat onrust geweest. Uh, wij zullen in ieder geval uh, proberen om dat, uh, in ieder geval, uh, uh, mensen duidelijk te maken dat uh, dat, dat niet echt helpt. Uh, maar dat zij natuurlijk uh, samen met ons uh, alle actiemiddelen die uh, vakbonden tot hun beschikking hebben kunnen benutten. En dat zullen we ook gaan doen uh, tot onze landelijke actiedag, 16 juni. Uh, want daar roepen we alle militair en burgerpersoneel op uh, om daar aan deel te nemen. Mijn Burg van de AFMP, dank u wel. Graag gedaan. Dan naar uh, Ivoorkust. Oud-president, dat kunnen we inmiddels zeggen, Bakbo, is opgepakt. Na meer dan vier maanden heeft het land uh, eindelijk nog maar één president, Alessandra Ouattara. Ouattara hield uh, gisteren meteen een toespraak. Nieuwe hoop gloort aan de horizon van Ivoorkust, zo zei hij. Après plus de four mois de crisis, post-electoral. Emaillé par tant de pertes en vie humaine. Nous voici enfin à l'aube... De nouvelle ère d'espérance. Na vier maanden van crisis, vele doden en zware gevechten, is Ivoorkust eindelijk niet meer verdeeld al dus wat Hij riep jonge Ivooriaanen op de wapens neer te leggen. On oh, jeunes, transformez-vous en miliciens. Ils doivent comprendre que leur combat n'a plus de sens aujourd'hui. Je leur demande donc Leg de wapens neer, jonge mensen van Ivoorkust. Dat was de oproep van de nieuwe president Ouattara. Hij deed die oproep een paar uur nadat Franse militairen oud-president Bakbo... naar het Golf Hotel hadden gebracht. Daar gaf ook hij een korte verklaring. Ik dat we de armes afdagen, dat we de civiele de crisis... Grijven, en dat we het snel het land weer ook Laurent Bakbo, oud-president van Ivorcus... hoopt dat de gevechten tussen burgers nu stoppen. En dat Bakbo oproept tot kalmte is zeldzaam. In 2000 deed hij voor het eerst mee aan de presidentsverkiezingen. Die verliepen chaotisch. En na de stembeschang riep hij Ivorianen op om de straat op te gaan. Ik vraag dat in alle steden van Côte d'Ivoire en in alle gebieden, de Ivorianen de ruie.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 En maakte Simone Bagbo bekend dat haar man weer kandidaat was. Ik proclaim, comrade Laurent Bagbo, candidate van onze partij, de Ivorian Popular Front, voor de presidentieel elektron op 30 november, 2008. De verkiezingen werden weer uitgesteld tot november 2010. Toen verloor hij van zijn tegenstander Watara. Zelf zag hij dat anders en hij benoemde zichzelf wederom tot president. En dat vond hij helemaal niet raar.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 Uiteraard hoort u later meer over Ivorkus. We spreken onder andere met onze correspondent, doen we even naar achter, Pauline Baks. En we gaan ook kijken naar de Franse betrokkenheid in Ivorkus. Dat doen we met onze correspondent Frank Renaud. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn zeker elf doden gevallen gisteren bij een aanslag. De Wit-Russische Alona Chebyshenko was het metastation in Minsk toen de ontploffing daar dood en verderf zaaide. En we hebben haar nu aan de telefoon. Mrs. Chebyshenko, good morning. Uh, hey, good morning. Where were you and what did you see when it happened? Uh, yesterday I was uh, normally I go by metro home from my work and uh, yesterday I went by public transport and uh, I took a bus uh, number 100 which goes through the uh, main entrance uh, on October Square on um, October Square metro station. And uh, so there was traffic and uh, that we noticed that a lot of people gathered and um, as bus was going pretty slowly, we saw, I saw um, ambulance uh, and uh, fire service. And then uh, we realized that something wrong because there were some people were with blood on their faces or just on their arms. And people were shocked and panic, and um, yeah. uh, so. Ja, dat is wat ik zag. Ja, I have to translate. Um, uh, minister Tjebichenko nam bus 100. Nee, Vaak ook de metro, gebruikt dat metrostation. Maar gisteren dus niet. Ze was bij de hoofdingang. Daar waren veel mensen bij elkaar, veel ambulances. Ze zag bebloede mensen, mensen in paniek. En dat dus vlak na die bomaanslag. Tjebichenko, before it happened, did you see anything that looked suspicious? Um, unfortunately, before that, I, I, wasn't, um, uh, I wasn't there. Okay. So I was het werk before that uh, happened. Oké, niks niks is gezien dus. ja. can't say De police, how did they uh, get to the scene? Were they fast there? Uh, sorry? Was the police fast at the scene? De um, police, uh, the, yeah, there was a special uh, military service that... The, They went to, into the metro and started to, to take people out of there. Uh, but yeah, they were just standing and uh, nothing special because people, uh, there were a lot of people as well. And uh, yeah, I, I didn't notice anything. Was there chaos? Uh, sorry? Was there chaos? Uh, what is the chaos? <laughs> how, how was the scene for you? Was it, Was it? Were there many people? Uh, yeah, there were many people because they started together uh, in that uh, area where there was an entrance to the metro and uh, there was like a mix of people, mm -hmm. just of witnesses, of people who were uh, injured and uh, of police, fire service and medicine workers. Okay, dus er waren heel veel mensen daar uh, bij de metro, bij de uitgang van de metro. Uh, ooggetuigen, gewonden, uh, politie, ambulancemedewerkers. Iedereen was uh, aan het werk daar. Ja, nou is het niet helemaal zeker of dit een aanslag was of een, een explosie van een andere soort. Uh, Miss Chibichengo, is everyone convinced this was a terror attack? Uh, yes, uh, everybody are sure that it was like a terroristic act. Yeah. And who could And have done they that? They told in the news... Um and as well that it was terroristic act yeah and and who, who who could have done that uh unfortunately we have no idea and uh, it uh, it's really strange uh, that it happened at this uh, in this situation mm. and um that we have economical um, problems yeah. at this moment so and i i can't say um, my opinion about that but yeah. Oké. Okay. Uh, Iedereen yeah. is er wel van overtuigd dat dit inderdaad een terroristische aanslag zit. Uh, wie erachter zit, dat is nog niet duidelijk. Het zou kunnen voortkomen uit de economische problemen van het land. Meneer are you afraid now to travel on the subway again soon? Uh, yes, yes. Uh, now I need to go to work so I might take another transport but not metro as usual. But yeah, I hope that it's not going to happen again. So. Uh, yeah, we, we hope that together with you. Uh, uh, thanks for talking to us welkom. Alona Chabuchenko zei dus nog op het laatst dat ze bang is om weer met de metro te gaan. Zodat ze op zoek gaat naar een alternatief vervoermiddel. zo met ruimtevaardeskundige Piet Smolders. Hij is in Moskou om het feest bij te wonen dat vandaag gevierd wordt. Omdat Yuri Gagarin 50 jaar geleden als eerste mens de ruimte in werd geschoten. Eerste verkeersinformatie, Zit u dichterbij bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja. Uh, er staan 11 uh, meldingen, heb ik op dit moment... met een totale lengte van 36 kilometer. De langste file is uh, eigenlijk de eerste file die Nederland altijd heeft. Dat is op de A7 Horen richting Zaandam... tussen Purmerend Noord en Afritweide-Wormer, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is 13 minuten voor zeven. Wij gaan naar Joris van der Kerkhof. Die is vanochtend in Veenhuizen. In Veenhuizen was een gevangenisdorp. Hoe is het nu daar, Joors? Uh, dat, dat, dat er is heel veel in, in Veenhuizen, maar er was heel veel uh, in verval ook. En uh, daarom uh, hebben gemeente, provincie en Rijk hebben, uh, de koppen bij elkaar gestoken. Nou ja, vooral uh, in de zoektocht uh, naar geld om het hier uh, op te knappen. Uh, meneer De Bruin, u bent projectleider van het ontwikkelingsbureau. Vandaag is een mijlpaal. Waarom? Uh, je kunt het zo zien. Uh, je hebt in Veenhuizen heb je heel veel grote complexen, heel veel mooi, mooie panden. Uh, heel lang in gebruik geweest bij, uh, bij justitie. Dus onderdeel van het gevangeniswezen. Zo, nou is ge, in de 70, 80 jaren. Uh, verloren die, die panden, die complexen hun functie. kwamen leeg te staan. En je kreeg een stuk, een stuk verpaupering. Het heeft vrij, vrij lang geduurd. voordat de maatschappelijke agentie ontstond. doordat men tegen elkaar zei: van ja. dit, dit cultuurbezit. dit kunnen we toch niet laten verpauperen. Ja. En dat heeft geleid dus tot een gezamenlijke actie. wat gestart is. een jaar of tien terug. Het beeld van Veenhuizen is uh, kleine huisjes... mensen die met te veel mensen uh, in, op een te beperkte ruimte wonen... en grote uh, justitiële complexen. Maar waar we nu zijn, de oude synagoge... het oude gebouw van de hoofddirectie van, de, van Justitie, is groot. Hiernaast is het Klein Soesdijk, het, het huis van, uh, van, uh, van, van de baas van Justitie. Um, uh, in de periode dat het, dat het hier in volle bloei was, uh, het justitieleven in ieder geval. Uh, enorme panden dus ook. Ja, klopt. Je hebt een schaal aan panden. En het hele mooie is in, die, in dat schaal van panden... dat er ook een duidelijke hiërarchie zit. En waar we nu dus nu zitten, dat is aan de hoofdweg. Dus daar woonden ook de belangrijke mensen. Daar zat ook een, er zit ook een directiehotel. En dus als men vroeger vanuit het Haagse hier naartoe kwam... dan kwam er meer daags. Hè. Maar we dan kwam met de boot en we kwam met een paard en wagen. Dus de belangrijke mensen, de belangrijke panden... zaten aan de hoofdweg. En hoe verder, wij zeggen dan, nee, achter in het gebied kwam... hoe kleiner de huisjes... en daar, nou, daar woonden de, de, de opzichters, de bewakers... Van, van, van de gevangenissen. Dus je ziet een, een scala aan gebouwen. Maar het ook mooi is, die hiërarchie die je, die, je t, die je terugvindt. En de grote complexen, ja, die waren natuurlijk vooral onderdeel van het opsluiten van, van de mensen. Ja. De mensen waren. Maar wat ook kenmerkend was voor Veenhuizen, is dat het in zekere zin zelfvoorzienend was. Het had zijn eigen hospitaal, het had zijn eigen. Uh, ...plek waar, waar arbeid uh, plaatsvond. Wij noemen dat Amerscluster. Am Am ja, en er, er, er is nu geen supermarkt meer... ...maar er komt nu dan wel een hotel en een, en een brouwerij. Justitie is er ook nog. Justitie is er ook nog. En, en als, het, zeggen, als het in ieder geval vanuit uh, de provincie de gemeente gaat... ...dan blijft justitie. Justitie is hier gewoon uh, een hele belangrijke werk, werkgever. Er zijn nog drie gevangenissen in, in functie... Zoals het nu na lijkt, als je kijkt naar het masterplan van justitie... zou er in 2013 één van de gevangenissen zou sluiten, dus is Blanke en, en daar moeten we dan op dat moment ook weer kijken... voor, voor een, een nieuwe bestemming van die Ja, veel, veel kijken nog van, de, van, van, van wat er in de toekomst moet gebeuren. Vandaag komt uh, meester Pieter van Vollehoven hier een bel luiden in de loop van de middag om aan te geven... dit is een mooi punt om uh, extra aandacht te besteden aan, uh, aan Veenhuizen. Aan het opknappen uh, van het dorp en het begin van uh, de brouwerij en het hotel. Een oudste koffie en thee. Okay. Kijk eens aan, er wordt al een bier gedronken vanochtend. Goed, we gaan het meemaken. Joris van der Kerkhof, later meer. Tien voor zeven is het. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Vijftig jaar geleden, vandaag precies, ging de Sovjet-burger Jurij Gagarin als eerste mens de ruimte in. In zijn Van Stok 1 dus een jubileum om stil bij te staan, vinden de Russen. De Nederlandse ruimtevaartdeskundige Piet Smolders is in Moskou... en woont de feestelijkheden bij. Meneer Smolders, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Even rekenen en uw leeftijd in nemen. U moet het zich kunnen herinneren. Ja, nou en of. Ja, Ik was in 1958 al bezig met schrijven over ruimtevaart. Dus Precies. Dat was telkens al eerder. Dan was dit de sensatie. Ja, dat was een geweldige sensatie op die uh, 12 april uh, 1961. Want uh, nou ja, we wisten natuurlijk al wel dat het eraan zat te komen... Maar er was, was sprake van een race tussen Amerika en de Sovjet-Unie. En uh, nou ja de Sovjet-Unie kwam dus met deze verrassing. En was dat toen ook al zo duidelijk, die race tussen die twee uh, grootheden? Ja, die, die liep eigenlijk al uh, voor de lancering van de eerste Sputnik. De Amerikanen hadden aangekondigd dat ze in het kader van het internationale geofysische jaar... waarin de planeet Aarde centraal zou staan, 58, een satelliet zouden lanceren voor onderzoek... En uh, nou ja, dus dat wisten de Russen natuurlijk. Ja, die gingen dus die er even overheen. De... <laughs> en die gingen er overheen met een eenvoudig bolletje met alleen maar batterijen en een paar zendertjes erin. Maar een prachtig uh, zilveren ding van 58 centimeter doorsnee. En dat draaide om de aarde. En dat kwam dus ook over Amerika. En ja, toen kwam natuurlijk meteen het verhaal van ja, maar als de Russen dit kunnen, dan kunnen ze... Prof. ook uh, ja, een, een, een atoombom op onze pet gooien van bovenaf. Ja, dus we kunnen wel zeggen, toen was de slag aan de Russen. Ja, toen was de slag aan de Russen. De Amerikanen zijn dus na de eerste Sputnik zijn ze zenuwachtig geworden. Van wij moeten de zaak serieuzer aanpakken. We moeten er meer geld in stoppen. We moeten onze mensen beter opleiden. En voor wat techniek betreft. Uh, maar dat zakte weer natuurlijk na een paar jaar weer een beetje weg. En uh, toen kwam uh, Gagarin. 12 april. En dat was eigenlijk een nog hardere klap. En hoe was dat voor u? Want ja, u was aan het schrijven daarover. Uh, ja. U moet toch nog even op het achterhoofd hebben gekrabbeld, kan ik me zo voorstellen. Ja, ik was natuurlijk... Nou, op, op, naarmate je ouder wordt, word je wat uh, rustiger. Ja, waar. Door, Maar toen was ik vreselijk enthousiast over dit soort dingen natuurlijk. En uh, ja, uh, dat, was, dat, was, dat was gewoon geweldig. En uh, ik herinner me nog dat ik twee dagen later... Uh, ik ging kijken op de tv naar de intocht van Gagarin op het Rode Plein. Die werd daar ontvangen. Het was een geweldig feest. We hadden nog geen thuis. Maar er was een arme weduwe in de buurt met zeven kinderen en die had wel televisie. En daar ging ik dus kijken en foto's maken van het scherm. En zo begon mijn carrière over, ja, op het gebied van de bemande ruimtevaart en het schrijven daarover. Ja. Zeg, nu bent u drager van de Jury Gagarin medaille. Uh -huh. Hoe zit dat? Uh, nou, ja, was ik dat wel politiek correct? Wat Was dat politiek correct? Is waren wel in de ja, Koude ik, Oorlog uitgereikt nog, of niet? Ja, ik, ik, moest, ik, moest, ik was zelfs in, in militaire dienst, bij de militaire inlichtingendienst en leerde daar Russisch. Maar desalniettemin kreeg ik van de Russen die Gagari-medaille voor mijn werk. Ik heb intussen 50 boeken over ruimtevaart geschreven. Mm. Waarvan ook ja, heel veel uh, boeken speciaal over de Russische ruimtevaart. Want mm. dat deed niemand in het Westen eigenlijk. En ben, ben je dan nog iets in Moskou met die medaille op? Uh, ja, daar, ja. Uh, daar, wordt wel, uh, daar wordt wel, nou ik heb hem alleen vandaag op natuurlijk, want ik loop daar niet steeds meer rond. Nee. <laughs> uh, maar uh, da, ja, daar wordt wel naar gekeken en dat wordt ook, uh, wordt ook zeer gewaardeerd. Dus je wordt met alle egaars hier uh, behandeld. Ik ben hier overigens niet alleen hoor, want ik heb nog 17 uh, liefhebbers uit België en Nederland bij me op het gebied van ruimtevaart. En die schouwen hier achter mij aan en wij bezoeken alle instituten. En uh, wij bezoeken, de, de, wij zijn zelfs te gast bij de familie van Gagarin. Dat zijn natuurlijk alweer eh, kinderen en eh, kin kleinkinderen in een plaatje wat dus allang ook alweer Gagarin heet. Op 200 kilometer eh, ten westen van Moskou en dat is vrijdag. Nou, dan wensen wij u heel veel plezier. Dank u wel. Bij alle feestelijkheden, want er ja. zal wel het een en ander gebeuren ja. vandaag bij u in de buurt. Ja, het vanavond, ontmoetingen met de cosmonauten zometeen. Oh. Dus eh, ja, nou. dat... Het gaat dus, dus ook nog van alles de lucht in. Meneer Smolders, nogmaals veel plezier. Graag gedaan. En bedankt dat u Dank ons u. even te woord wilde staan. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Dan moeten we toch maar eventjes naar de Telegraaf. Um, die hebben namelijk op de voorpagina een foto van uh, de dader van de schietpartij van afgelopen zaterdag, Tristan van der Vlies. En dat is toch wel een indrukwekkende foto. De jongen is daar te zien in een bus en uh, steekt naar de camera uh, zijn beide middelvingers op. Ja, alle kranten hebben nog veel aandacht voor de schietpartij in het winkelcentrum. Centrale vraag, hoe komt Tristan een wapenvergunning krijgen? De Finnen hebben wel een Tristan-test, kopt de pers. De krant doet verslag van een nieuwe psychologische test... waaraan Finse wapenbezitters vanaf juni worden onderworpen. De test is ontwikkeld door het Finse leger. Finland heeft al vaker ervaring met schokkende schietpartijen. In 2007 bijvoorbeeld en 2008 openden Finse jonge mannen... het vuur op hun school- en studiegenoten. In totaal kwamen 19 mensen om. Na de schietinstelling moesten alle Finnen met een wapenvergunning... een doktersverklaring laten zien. Die wordt nu vervangen door een computertest... naar de psychische gezondheid van de vin. Volkskrant schrijft over media rond de berichtgeving van het bloed van Bad en Alphen de Rijn. Verschillende media moesten de afgelopen dagen... hun berichten over de schietpartij corrigeren. Berichten gebaseerd op verhalen van ooggetuigen bleken onjuist. Zo werd gisteren door de ANP gemeld dat nog twee mensen waren overleden. Later trokken ze dit bericht terug. De informatie kwam van een schooldirecteur... Maar klopt het niet. Volgens hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, Huub Wijfjes, zijn de ethische grenzen van de journalistiek aan het oprekken. Er wordt van alles gepubliceerd en eigenlijk niet goed gecontroleerd, zegt Wijfjes. Volgens hem is het publicatietempo ernstig opgevoerd. De hoogleraar vindt ook dat de journalisten zich niet achter de bronvermelding kunnen verschuilen. Ander nieuws ook in de krant. Het financiële dagblad is er zeker van. We gaan Duitsland veroveren. En daarmee doelt het FD op de zwaarste handelsdelegatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Die vandaag meereist met koningin Beatrix naar Duitsland. In het kielzog van de koningin bevinden zich de topmannen van Axo, Shell, ING, Campina en Randstad. De TVD heeft berekend hoe belangrijk Duitsland is voor onze economie. En andersom, nou, Nederland exporteerde het afgelopen jaar voor bijna 70 miljard euro naar Duitsland. Alleen China deed meer zaken met onze oosterburen. Kaas en tulpen zijn geen thema meer. Volgens delegatieleider Wientjes zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen energie- en innovatiebeleid. En de in Duitsland populaire operettezanger Johannes Heesters... Jopie is niet bij het bezoek aanwezig. Inclusief het staatsbanket, meldt de Volkskrant... de uitnodiging is ingetrokken omdat er te veel gasten zouden zijn. Ja, volgens de Duitse bladen gebeurde dit natuurlijk... omdat de zangcarrière van Heesters is begonnen onder de nazi's. Volgens een Duitse royalty-deskundige... zal dit incident geen schaduw werpen over het staatsbezoek. Het Nederlandse staatshoofd is namelijk van adel... en Duitsers zijn nol op adel. Ze hebben zelfs een eigen adelijke variant op boerzoek vrouw... en die heet... Zocht, Een bezoek aan de tandarts wordt onbetaalbaar. Tandartsen mogen als het aan het kabinet ligt... vanaf volgend jaar zelf de prijzen bepalen... voor vullingen en andere behandelingen, schrijft het AD. Door onderlinge concurrentie kan de prijs dalen... en de kwaliteit stijgen, is het idee. De directeur Wilna Wind van de patiëntenorganisatie NPCF... vreest dat de prijsvorming niet zo zal uitpakken. Zodadelijk, na het journaal van 7 uur gaan we eens praten over Fukushima. Want um, die kernramp is net zo erg als Tsjernobyl In 1986, dat zeggen de autoriteiten in Japan. Zometeen meer erover. Bachs meesterwerk, de Matthäus Passion, nieuw op cd. In een baanbrekende uitvoering door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Innig, betrokken en transparant.